Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Op een mbo-school in Den Bosch heeft een student vanmiddag een nepvuurwapen ingeleverd. De school werd vanochtend omsingeld door agenten... omdat ze dachten dat er een echte gun was gezien. Maar nu blijkt het dus om een nepper te gaan. Het was wel even spannend, zegt de directeur. Maar de, de manier waarop studenten en medewerkers op gereageerd hebben... adequaat, snel, efficiënt, is fantastisch geweest. En gelukkig kunnen we terugkijken op een... Incident. De student heeft het nepwapen daarna bij een andere locatie van de school ingeleverd.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 In de Groningse dierenambulance laat het er niet bij zitten dat studenten twee ganzen hebben opgesloten in hun huis. Ze doen nu aangifte van mishandeling. Zaterdag werden die beesten gered uit een studentenhuis van Vindicat. Gebeurde allemaal nadat er foto's waren verschenen van die ganzen voor een raam in een studentenkamer met haken op de muur. De dierenambulance staat er al bijna niet meer van te kijken. Ook oh, kippen en, en echt nog banger dan deze ganzen. Kippen wat van alles mee uitgevreden is. Biergetjes die door kapotte riepen met. Met bloed aan de poten. Het is, ja, weet je, ik wil echt niet alle studenten over één scheren, hoor. Maar we treffen soms wel dingetjes aan dat ik denk, nou, dat zal maar niet veel komen. Plinkt nu dus om een studentengrap te gaan. De vindicatleden die in dat huis woonden zijn volgens de vereniging geschorst. Krijg je nog het weer vanuit het Zuidwesten? Nog kans op een bui vanavond en nu nog een graad of tien. Vannacht bewolkt en regenachtig. En morgen staat er ook weer een stevige wind. En dan later op de dag buien en een graad of acht. ZFM, Verkeersupdate. verkeersabdate. verkeersabdate.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 Voor deze elfde Play It Loud special gaan we vanavond een stapje harder... dan vorige week met de death metal. Dat weer voortkwam uit de hardcore punk en de trash metal. Dankzij de vroege invloeden van bands als Venom en Slayer. Deze stijl is in de jaren tachtig ontstaan... en kent net zoals vele andere stijlen ook veel afgeleiden. Zoals de melodieuze death metal variant dat is ontstaan in Zweden. De technische variant, de Doom Death die we vorige week al konden horen dankzij Paradise Lost en My Dying Bride... maar ook Blackened Death met bands als Behemoth en Belvedore. Het genre kende zijn hoogtijdagen rond eind jaren 80 tot begin jaren 90... voordat het meer underground werd. Vanavond zal ik deze stijl in chronologische volgorde onder de hamer nemen... en een groot deel van de meest invloedrijke en toonaangevende bands gaan draaien... met hun veelal vroegere en populairste klassieke nummers. We begonnen het eerste uur met de pioniers van Possessed... met het nummer The Exorcist. Afkomstig van wat wellicht gezien wordt als het allereerste death metal album, Davis debuutalbum van de band Seven Churches uit 1985, mede dankzij het nummer met de titel Death Metal. Het proces die in 1983 in de San Francisco Bay Area werd opgericht... wordt beschreven als het verbinden van de punten... tussen trash metal en death metal... met hun eerder genoemde debuutalbum. Hoewel de groep in hun vormende jaren... slechts twee studioalbums en een EP hadden uitgebracht... zijn ze door muziekjournalisten en muzikanten beschreven als ofwel monumentaal in het ontwikkelen van de death metal stijl... ofwel als de eerste death metal band. Als een van de eerste death metal bands naast possessed... en Death is Necrophagia, een klassieker in het genre. Deze band was een van de pioniers van de death metal scene... en richtte zich vanaf het begin bij hun oprichting in 1983 op gore en horror. Hun Season of the Dead album uit 1987 was een van de eerste in zijn soort. Een aantal maanden voor Death's Scream Bloody Gore... ...inspireerde veel van het werk dat afkomstig was van latere death metal bands... ...en blijft tot op de dag van vandaag een absolute knaller. Het was het enige album dat ze uitbrachten voor ze kort daarna uit elkaar gingen. Bij de hervorming in 1997 onderging de band een overvloed aan snelle ledenwisselingen... ...waarbij in totaal twintig verschillende mensen hun rol speelden in Necrophagia ...in een tweede periode als band... Een van deze mannen was Philip Els Anselmo van Pantera... die van 1998 tot 2001 als gitarist in de band optrad. Hun zes daarna uitgebrachte studioalbums liggen qua release redelijk uit elkaar. Vooral vanwege de constante line-up verschuivingen. Hun laatste album werd in 2014 uitgebracht. Necrophagia ging in 2018 uit elkaar na de dood van de zanger van de band... en het enige overgebleven originele lid, Frank Kiljoy Pucci. Van het debuut draai ik nu het nummer Abomination... Wish they die, walk, blind, life and death radiation, should cover the skies, nuclear music, host for eyes Favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. Een lekker bloederig horrorblokje sloot we net af met de death metal band Macabre. Met Ed Gein na Nick Abomination. De band dat sinds hun oprichting in 1985 in Chicago nog altijd met dezelfde onveranderde line up speelt. Mixt moeiteloos thrash metal met extreme death metal en grindcore. En heeft tekstueel een sterke focus op echte seriemoordenaars, massamoordenaars en in humoristische elementen. Ze noemden hun muziekstijl ook hiernaar, namelijk murder metal. Van hun eerste EP Grim Reality uit 1987 hoorden we zojuist het nummer over de seriemoordenaar Ed Gein. Ze zongen verder nog over andere bruchtenkillers zoals Charles Manson, Jack the Ripper, David Berkowitz, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy en John Wayne Gacy. Het tot nog toe laatste en zesde album verscheen in 2020 getiteld Carnival of Killers onder Nuclear Blast. Death was natuurlijk de eerste echte death metal band. Hoewel Possessed misschien wel de eerste was die een album uitbracht... in het death metal idiom, was Death de eerste... die de klassieke stijl van death metal speelde. Waardoor het geluid volledig werd gescheiden van trash metal... en hun debuutalbum Scream Bloody Gore... is beschreven als death metals eerste definitieve release. Aanvankelijk richtte Chuck Skuldiner op 16-jarige leeftijd de band Mantis op. Na ongeveer een jaar ontbond hij de band en werd death gevormd. Nadat veel leden waren ontslagen en aangenomen door Schuldeiner kwam het eerste album van de band Scream Bloody Gore uit 1987 uit. Het wordt beschouwd als een mijlpaal in het genre... waarmee de trend van bloederige teksten en bruutheid zo'n beetje begint. Maar uiteindelijk kwamen er meer brute bands... zoals The Sight en Morbid Angel, die death te slim af waren. Dus in plaats van de zwaarte te verhogen, bleef Schuldiner muzikaal groeien... en ging uiteindelijk in een meer progressieve richting. Te beginnen met het album Human... Hun transformatie naar een progressieve en technische death metal band was een, een van de eerste dingen die dat subgenre een kickstart gaven. Samen met de bands Ad Atheist en Cynic. De band met zijn steeds veranderende line-up van leden ging in 2001 uit elkaar toen Skuldeiner op 34-jarige leeftijd stierf aan complicaties door hersenkanker. De band blijft een van de meest invloedrijke death metal bands aller tijden. En Schuldeiner wordt erkend als de vader van death metal. Hoewel hij later in zijn carrière vaak de naam death metal bagalitiseerde. En death tegen het einde van het leven van de band beschouwde als een recht toe recht aan metal band. Van het debuut Scream Bloody Gore draai ik de titeltrek, wat bestaat uit gruwelijke teksten die de daad van een martelende en bloedige moord beschrijven. <tie> Florida was een broeinest voor death metal in de jaren 80, dankzij Death die koploper was van de scene Morbid Angel, The Side en de zojuist gedraaide Obituary uit Tampa, die deze scene naar een breder publiek bracht. De band dat oorspronkelijk Executioner heette, alvorens het uh, de huidige naam aannam, werd in 1984 opgericht en bestaat tegenwoordig uit John Tardy, Trevor Perez, Donald Tardy, uh, Terry Butler en Ken Andrews. We hoorden ze net met de titeltrack van hun uit 1989 afkomstige debuutalbum Slowly Rerot. Wat nog altijd een van de hardste albums is uit hun carrière. Maar hun tweede album The End Complete wordt weer beschouwd... als het beste verkochte pure death metal album aller tijden. Met wereldwijd ongeveer een kwart miljoen verkopen. In vergelijking met andere oldschool death metal bands die hun geluid met de jaren veranderden, bleef obituary, hoe eigenwijze ook zijn, trouw aan hun oude, oude, vertrouwde geluid. Het typische obituary nummer combineert een paar minimale, sinister klinkende riffs, vaak gespeeld op relaxe tempo's met tardies gekweldige geheil, die veel meer kwelling en terreur uitdrukken dan de koude, norse levering van de meeste death metal vocalisten. In de begindagen van de band nam John vaak niet eens de moeite om teksten te schrijven. Ook de Amerikaanse brute death metal band Autopsy, gevormd in 1987 door Chris Reford en Eric Cutler... in de Bay Area van California, is een van de meest gruwelijk klinkende death metal bands ooit... en enorm invloedrijk in het brengen van death metal naar zijn diepte. Het dikste, meest bedorven geluid van de dood dat je je kunt voorstellen... vormde de kern van Autopsy's debuutmeesterwerk. meesterwerk... Het onbegrijpelijk slecht klinkende Servaird Survival. Ze maakten indruk op andere grote heden uit het genre... zoals Deeside, Gorefest, Cannibal Corpse en Entombed Met hun tweede album Mental Funeral, genoemd als bijzonder invloedrijk... en wordt door de meesten als klassiekers beschouwd. Van het eerder genoemde klassieke debuut horen je dus nu... de albumopener Chart Remains. Ik had het al eerder genoemd in het rijtje van Florida death metal bands die ontstonden in de jaren 80. Morbid Angel hoorden we zojuist met Immortal Rights van een debuutalbum Altars of Madness uit 1989. En dat wordt geprezen als een meesterwerk onder de death metal gemeenschap en een van de klassiekers van het genre. En Morbid Angel is een van de vele bands die hebben bijgedragen aan het leggen van de basis van de genre naast Death, Decide, Cannibal Corpse en Obituary. En werd in 1983 opgericht door gitarist en enig overgebleven originele lid Trey Azagthoth, drummer Mike Browning en zanger Dallas Ward. Naast Azagthoth zijn ook David Vincent en Pete Sandoval geen onbekende leden onder de fans. Morbid Angels was de eerste death metal band die mainstream succes boekte... Dankzij de daaropvolgende albums The Sick uit 1991, Covenant uit 1993 en Domination uit 1995, waar hun geluid steeds weer drastisch veranderde, maar ook de status van klassiekers kregen. Als er één band is die het op, als het op death metal aankomt, meesters zijn van de riff... dan is het wel het uit Coventry afkomstige Ball Thrower, dat in 1987 het levenslicht zag. Dankzij de legendarische radio-dj John Peel kreeg de band aandacht... toen hij een kopie van hun tweede demo ontving. Bolt Thrower is misschien wel een van de meest duurzame bands uit de death metal scene... want ze brachten acht albums uit in een tijdbestek van 18 jaar... maar gingen uiteindelijk uit elkaar na de plotselinge dood van drummer Martin Kearns in 2015. Van hun tweede album Realm of Chaos Slaves to Darkness uit 1989... dat geïnspireerd is op de game Warhammer... ...voor jullie nu de klassieker World Eater. Dat gaat over de angst en terreur die gepaard gaan... ...met het confronteren van een vijand in de strijd. ...van de Britse ballthrower... ...naar de Nederlandse oldschool death metal band... ...Pestilence is het een kleine afstand. Slechts een sprongetje over de Noordzee. Hoorde net het nummer Dehydrated... ...van het tweede album Consuming Impulse... ...uit 1989. De uit Enschede afkomstige band... ...onder leiding van de enige constante lint. ...en oprichter Patrick Mameli draait al sinds hun oprichting in 1986 mee met een tussentijdse break-up tussen 1994 en 2008. Maar de band werd in juli 2014 weer op definitieve pauze gezet. Maar kwamen toch weer bijeen in oktober van 2016. Sindsdien heeft de band negen albums uitgebracht en worden ze zelfs gezien als een van de vier grote van de technische death metal naast Death, Cynic en Atheist. Als je aan death metal denkt, is Cannibal Corpse meestal de band die als eerste wordt genoemd. Met hun onmiskenbare brute geluid, hun gewelddadige onderwerpen en albumhoezen. en hun volledige toewijding aan het spelen van ongecompliceerde brute death metal. is het Buffalo Tampa Quintet gemakkelijk het meest herkenbare van het genre geworden. Maar echte fans weten dat Cannibal Corpse bovenal wordt ondersteund door hun ongelofelijke oeuvre. Met 15 studio-releases die een muzikale progressie catalogiseren, die op de een of andere manier nooit is afgedwaald van het pad van Sony hun bloeddorstige ontstaansgeschiedenis begon met hun debuutalbum uit 1990. Eaten Back to Life, gevolgd door Butcher at Birth uit 1991. Tomb of the Mutilated uit 1992. Tot aan A Violence Unimagined uit 2021. Waarmee ze in totaal meer dan 2 miljoen verkopen hebben behaald. En ze ook nog eens de best verkopende death metal band aller tijden zijn. En dat is niet zo gek, aangezien ze heerlijke death metal maken. Zelfs Jim Carrey is fan. Van het debuut uh, horen jullie nu uh, Skull Full of Maggots... waar ook D-Side Brulboy, Boy Glenn Benton op te horen is. En je hoort hem daarna met zijn eigen band D-Side. We net misschien wel de meest beruchte band van death metal... Decide met Sacrificial Suicide. Ze waren de koningen van controverse... met veel van hun teksten die een antichristelijke boodschap promoten... en wat zelfs heeft geresulteerd in verboden rechtszaken... en kritiek van religieuze groeperingen en het publiek. Frontman Glenn Benton brandde zelfs op beroemde wijze... een omgekeerd kruis op zijn voorhoofd... en beweerde ooit dat hij op 33-jarige leeftijd zelfmoord zou plegen... als een anti jezus verklaring het gelijknamige debuut van D-Side uit 1991 is een echte klassieker van het genre. Volledig verstoken van genade en met de bedoeling zijn godslasterlijke retoriek re op je af te vuren... en je neer te knuppelen totdat je je, je overgeeft. Met een angstaanjagende strakke benadering van satanische slachting... ontketende Decide, krankzinnige blastbeats, demonisch gegrom, ge ge geheil, gekrijs en geblaf... en die creatief, oprijend en zo vurig waren als de hel zelf. Die site bracht later meer albums uit die net zo betoverend waren... zoals Legion... Once Upon a Cross en The Stench of Redemption. Maar geen enkele was zo baanbrekend als hun genrebepalende debuut. We naderen alweer het einde van dit heerlijke death metal uur... en dat doen we tot slot met de zwaar vervormde gitaren... en de soort demonische grunt van Cam Lee... waardoor die site Glen Benton naar een zuigtablet zou snakken. Ja, het kan nog heftiger. Van de death metal supergroep Massacre... met ex-leden van Death Obituary en Six Feet Under. Zanger Cam Lee, die vaak gecrediteerd wordt voor het creëren van de death grunts... is het enige lid dat er sinds 85 bij is. En sinds het bestaan van de band zijn er vele bezettingswisselingen geweest. Het debuutalbum From Beyond verscheen pas na een aantal vroege demo's in 1991... onder het grote metal-label Earache Records. En daarvan sluiten we het eerste uur af met Defeat Remains. Tot zo na nieuws van 10 uur met nog een lekker uurtje gevuld met death metal. Blijf luisteren. Die. Die. Extreme face The last half of his